Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Jobboot met het NOS Journaal. De noordelijke helft van het land heeft veel last van de sneeuw en gladheid. Dat meldt de ANWB. Met name op de A7 tussen Heerenveen en Groningen staat het verkeer vast. In West-Brabant is het glad door IJssel. De meeste snelwegen in Nederland zijn goed begaanbaar. Volgens Rijkswaterstaat liggen de wegen er redelijk tot netjes bij. De NS rijdt ook vandaag vanwege het winterse weer met een aangepaste dienstregeling. En reizigers wordt afgeraden om met de Thalys te reizen. Vervoerder Arriva heeft problemen met de trein in het noorden van het land. Zo rijden er geen sneltreinen tussen Leeuwarden en Groningen vanwege een wisselstoring. Op Schiphol is een aantal vluchten naar Europese bestemmingen geannuleerd. Het gaat om 10 tot 15 vluchten naar Londen, Parijs en Frankfurt. De luchthavens daar hebben veel last van de sneeuw. Het KNMI waarschuwt nog steeds voor extreem weer in grote delen van het land. De sterke oostenwind kan leiden tot stuifsneeuw.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 Algerijnse troepen hebben in het complex nog eens 25 lijken gevonden. Sommige zo verminkt dat ze niet meteen kunnen worden geïdentificeerd. Zaterdag bestormden Algerijnse troepen het complex om een einde te maken aan de al vier dagen durende gijzeling van Algerijnse en buitenlandse werknemers. Koningin Beatrix en Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima zijn aangekomen in Brunei voor een tweedaags staatsbezoek. Ook minister Timmermans en minister Ploemen reizen mee. Ploemen begeleidt een handelsmissie.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 De langste files in Randstad op de A6 lelystad muiden tussen knooppunt Almere en de Hollandse Brug 12 kilometer. A7 Hoorn-Den-Oever tussen de afrit Medenblik en Den-Oever staat 12 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam tussen de afrit Avenhoorn en bij de Wormen over 13 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam van knooppunt Koenplein 7. De A9 Alkmaar amstelveen bij knooppunt Bathoeverdorp 5. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen knooppunt Del en de afrit Arkel 8 kilometer... Op de A27 Almere-Utrecht, daar staat dus Almere-Havenknoop met Eemnes 7 kilometer. A28 Zolle utrecht bij Leusden 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Heerlijk zo'n uh, disco klassieker aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort Welkom allemaal. Music. En blijf lekker lu luisteren naar de Zandvoort radio. De Dayton en de sound of music. 4 FM. Voor Zandvoort en de regio. En daarmee wint het alweer uh, bijna 10 over 3. De tweede uur, wat gaan we daar nu met doen, Albertje? Uiteraard, uh, luisteraars, uh, wederom welkom in het tweede uur. Evenementagenda rond de klok van half vier gepland. Uh, dus houdt u pen en papier bij de hand. Voor zover u al niet twee mooie evenementen hebt genoteerd. Allereerst de Hedis, op, uh, even kijken, uh, 26 januari om 8 uur. Uh, in de krocht, een hilarisch en gezellige avond met de Hedis. En natuurlijk de struin, uh, excursie, moet ik zeggen, op, uh, even kijken, wanneer was het ook alweer. De... Nou, dat kan ik het even weer niet vinden. 26 januari. En waar die drie uur dus stevige stappers gewenst en minimumleeftijd 12 jaar. Uiteraard tussen de muziek door en tussen de verzoekjes door kan ik wel zeggen. Ja, ze ja, ja, ja, ja, ja, ja, stromen binnen. ze stromen binnen. Tussen de verzoekjes door, Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen uh, blijft u aan de radio gekluisterd ook het tweede uur uh, met Zandvoort op zaterdag. En je Plaatje. Daar gaan we straks over hebben. Ja, daar gaan we straks over hebben. Om half vier uh, neem ik aan. hè? Ja, In de evenementagenda, natuurlijk. Eens even kijken of jij er alweer uh, klaar voor bent. Dus mm -hmm. ik zoek zo dadelijk wel een paar platen voor je uit. Daar hebben we het nog wel even over. Eerst gaan we luisteren naar Oh Lori. Where? Anyway. Ben. Dat ik ben ik zo kleine dingen van je Ondanks ik blij De tocht van de komen ik dat ik je niet vergeten Gezellig feestje op de zaterdagmiddag bij CFM. Je Guus Melles en uh, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Ja, en dan gaan we naar Raadje Plaatje toe, want dat uh, vindt volgende week zaterdag plaats in Café 4. Ik zal het hele bericht alvast voor je vertellen, dan hoef je dat niet meer te doen. Nee, maar uh, dan uh, gaan we Raadje Plaatje daar weer doen. En uh, ja, dat zou wel leuk zijn, van, van wie was dit origineel ook alweer, hè? Van ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Nou, zeg het maar. Zeg, zeg het maar. Nou ja, ik, uh, ik, ik zou niet weten. Ja, je weet het. Nee, ik, ben niet, ik ben er zo slecht. Ja, in, ik was zo slecht. Denk, ik kan zeg, zo zeggen van dat ben je goed genoeg om mee te doen. Daar was huis was dat. Oh, die! Daar ja, ja. heb nooit van gehoord. Goed, ja, luisteraars. Uh, Café Koper heeft ook een variant, die ook een raadje plaatje. Maar het jaarlijkse terug evenem evenement in Café 4 staat ook weer op het punt beginnen. Om wel op uh, zaterdag 26 januari om 8 uur. Raadje, plaatje. En dat is, uh, ja, laten we zeggen, Zandvoort tegen de rest van de wereld, om het zo maar eens te zeggen. Ja, CFM. Cfm tegen, ja, CFM tegen de rest van de wereld. Ik heb inmiddels begrepen uh, in dat, ik, dat voor die uh, raadje, plaatje bij uh, Café 4 op zaterdag 26 januari om 8 uur reeds 7 teams zich hebben ingeschreven. En er is nog ruimte voor 7 teams. Dus het maximum is toch echt wel 14. En het team moet maximaal uit 4 personen bestaan. Dus uh, zaterdag 26 januari 8 uur, raadje, plaatje voor de onder u die wat weten van muziek uit de jaren 50, 60 tot en met de top 40 momenteel. Dus u kunt in uw team maximaal vier, vier personen. Dus één voor de oude muziek, één voor de middenmuziek, één ja, voor, jij snapt hem. Eén voor de disco, want daar ben jij natuurlijk weer goed in. Ja, en ik had jou voor de oude muziek. Dat scheelt weer. Dus wilt u uh, ZFM uitdagen, schrijft u dan in voor aanstaande zaterdag 26 januari bij Café 4. Er zijn nog zeven teams a uh, vier personen die zich kunnen inschrijven. En voor diegene onder u die het niet weten, Café 4 is gevestigd op de Halterstraat 32 in Zandvoort en meer informatie kunt u kijken op wwwcafé 4 metenfnl kost het nog wat om mee te doen? Nee, ja. nope. Gezelligheid. Helemaal gratis. Nou, ik zou uh, meteen uh, gaan inschrijven voor raadje Plaatje 26 januari in Café 4. 27, hè? Ja. Moet ik het wel goed zeggen, toch? 26. 26. 26. Oh ja, wel. Ja, ja, toch. I think she never had a met de muziek van Billy Joel, door de uptown girl. We leven het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM tekst tv op kanaal 45. -M -M. En kijk je digitaal dan ga je naar kanaal 40. En albert Jan oren even dicht, want hier is Prince. Prince, en hier hoorde we met de Raspberry Beret. Zo dadelijk om half vier gaan we doen de evenementagenda. Hoor je wat je de komende dagen in Sofort allemaal kunt gaan doen. Maar eerst nog een verzoekplaat, Albert-Jan. Ja, want ze stromen momenteel binnen. Er zijn toch veel mensen die ons 06-nummer weten, hè? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, en deze is voor Tom Bakker, hè? Ton Bakker, we hebben er lekker ja. warmpjes bij gezeten in ja. de studio. we moeten het even toelichten, luisteraars. We hebben even zonder verwarming gezeten, maar inmiddels is alles weer gerepareerd. Maar we zaten echt even omhoog en toen heeft Ton Bakker, onze verwarmingsspecialist ons uit de, uit de brand geholpen, om, uit, de, uit de kou geholpen, om het zo maar eens te zeggen. Waarvoor hartelijk dank en daarvoor uh, dit verzoekplaatje voor hem. The Doors, Riders on the Storm.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 His brain is worming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet mama, he will die. Killer on the road. Yeah. boo hoo hoo hoo hoo Girl, you gotta love your man, take him by the hand, make him understand, the world on you depends, our life will never end, gotta love your man.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 op verzoek bij CFM Zandvoort op zaterdag. de zinger van de doors en Riders on the Storm. Speciaal gedraaid voor Ton Bakker. En daarmee werd het half vier. En dat betekent dat, hè, je weet het als trouwe luisteraar van Zandvoort op zaterdag, dat Albert Jan weer een slokje water neemt. Want hij heeft de evenementagenda ja. is net zo kort als vorige week. Nee, hij is wat langer dan de vorige week. Okay. Ik moest het uh, ja, van links naar rechts bij elkaar uh, zoeken, want uh, het was nogal een puzzel. Want er zijn best wel veel evenementen. Alleen ze staan niet op uh, een bepaalde evenement overzicht waar ik, waar ik altijd uh, op kijk. Maar goed, we gaan het proberen. Dan beginnen wij op donderdag 24 januari, want dan is er Magic Cabaret Theater dinner show en wel bij strand, op het strand bij Beach Club Take 5. En dit is gevestigd strandafgang Paulusloot nummertje 5. De prijs is 49,50 euro. En u bent vanaf 6 uur tot 11 uur wordt u geheel verzorgd, want tijdens deze avond van wereldklasse nemen Rob en Emil u mee naar het theater van Beach Club Take 5. En laten zij u versteld staan. U uh, wil het van de meest mooie goocheltrucs. Werkelijk, u gelooft uw ogen niet. Deze fantastische avond begint met een heerlijk voorgerecht... in de sfeervolle restaurant waarna u naar het theater in de Zuidzaal gaat... waar de avond vol met magie begint. Een Magic Cabaret Theater Dinner met Rob en Emile... is gegarandeerd een avond om nooit te vergeten. Aanstaande donderdag uh, 24 januari bij Beach Club Take 5. En voor meer informatie gaat u even naar de website... van www.beachclubtake5.nl... En laat u verrassen door het Magic Cabaret Theater Dinner Show. Dan gaan we naar vrijdag 25 januari. Want dan is het weer tijd voor de smartlappen en levensliederen. Uh, en dan heb ik het over Café Koper. En natuurlijk over. Uh, en dat begint om uh, 9 uur. En dan zei, dat moet u zich vervoegen op het kerkplein nummer 6. Wie weet het niet. En het is altijd on ontzettend gezellig, zo'n uh, smartlappen en levensliederen zingen en avond. Er zijn tekstboeken aanwezig en iedereen is van harte welkom. Zangtalent is niet echt nodig, maar wel gezelligheidshalte graag. Vrijdag 25 oktober, 21 uur. Kerkplein nummer 6. Cafékoper, smartlappen en levensliederen. 25 oktober. Ach, 25, 25 januari. Zie je, kijk wel. Okay, okay. ja, heel goed goed dat jij er ook bij bent. Goed, dan, uh, ik had het u al gemeld. Struin-Duin-excursie uh, uh, in de Amsterdamse Blatenleiding Duinen. En het is een stevige en pittige wandeltocht op 26 januari. Maar uiteraard onder leiding van een boswachter. De excursie is alleen geschikt voor deelnemers vanaf 12 jaar. Het vertrekpunt is dit keer vanaf de boshut Pannenlands. Volgende zangst. Ze Duinweg 4 in Vogelenzang. Vertrek is om 2 uur en de kosten zijn 5 euro per persoon. Dus 26 januari wandelen vanaf 2 uur. Vanaf Pannenland, Vogelzang Ze Duinweg 4 in Vogelenzang. 3 uur wandelen. Meld u wel al even telefonisch aan op 020 608 7595. 020 608 7595. En we hadden nu ook al een tent opgemaakt. Een avond, de Zandwoorders, die u zeker niet mag missen. Want het is een afscheidstoernooi af, Nee, kan ik wel zeggen, van de Hedis International. Revue, cabaret, variété, Henk en Dick, al 48 jaar samen, bekend als duo. De Hedis International, komisch en hilarisch in het binnenland en buitenland. Een avond vol plezier, weemoed en verrassingen. Een voorstelling van feestelijkheden. Bleef het mee in Theater de Krocht, zaterdag 26 januari. Aanvang, 8 uur. Kaartverkoop, reserveren, telefoon 06-546-779-47. 06-546-779-47. En de toegangsprijs in de voorverkoop is 10 euro. En de toegangsprijs met kortingsbon is 8 euro. Meer informatie kijkt u even op de krocht, De krocht apenstaartje zichho.nl Maar we zijn, er zijn nog vele meer activiteiten op de 26e. Wat dacht u van het jazztrio met bestaande uit drie Zandvoortse topnamen? Allereerst de zangeres Rodesh, en dan gevolgd door Adam Spoor en natuurlijk papa Luigi. En dan heb ik het over het Zandvoorts museum en wel het museumpodium. Platform voor muziek, theater, poëzie en verhalenvertellers. Zaterdag 26 januari van 3 tot 5. En de een en ander begint om kwart voor drie. Uh, nieuw museumpodiumjaar wordt geopend. Speciaal voor deze gelegenheid hebben we niemand minder dan zangeres Katty Rodesch. Samuel Lotin. ja dat hoort er ook nog bij. Saxofonist Aram Spoor en violist Louis Schuurmans. Een muzikaal programma samengesteld bij je Niet stil kunt zitten. Kom daarom op zaterdag 26 januari lekker zwingen. en met ons het begin van het nieuwe museumjaar in Luiden. Jeugd gratis, volwassenen 5 euro. Museum, museumkaart uiteraard gratis. Voor meer informatie kijk op www.sandvoortsmuseum.nl En ik heb maar laten vertellen dat ze een en ander... met medewerkers van CFM op gaan nemen. Klopt, dus je kan het eh, nahoren bij de radio. Jazeker, de Sandvoorts Museum, Jazz Trio, Rodesh, Aronspoor en om drie uur, van. u bent vanaf kwart voor drie, van harte welkom... op het Sandvoorts Museum. Na, na gisteren, natuurlijk, een schitterend concert. Uh, het, voor degenen die het gemist hebben, hebben we echt pech gehad. Want gisteravond trad macht tot Cambridge op. Samen met Kloegs van Mechelen. En dan heb ik het over Café Oomstee. Het jazzcafé van Zandvoort. Maar volgende week zaterdag is er weer een evenement in Café Oomstee. En wel de karaoke, dance, and classic en disco avond. Zaterdag 26 januari. En dat begint allemaal om eh, 9 uur. Ton Arians heet u dan van harte welkom. Om er weer een gezellige karaoke avond van te maken. En daarvoor moet u zich vervoegen in de zeestraat 62 te Zandvoort. Meer informatie kunt u vinden op ww.oomste.nl. ww.oomste.nl. En dan, tot slot, hebben we natuurlijk nog even de hemd al aangekaart. Een raadje plaatje in Café 4, met een F, wel te verstaan. Op zaterdag 26 januari om 8 uur. Inmiddels uh, is er, zijn er al 8 teams ingeschreven. Gaat snel. Dus dat betekent dat er nog 6 zich kunnen inschrijven. M maximaal 4 personen inschrijven aan de bar. En daarvoor moeten ze naar de vervoegen op de Halterstraat 32 te Zandvoort. Meer informatie op www.caf4.nl www.café4.nl Raad je plaatje. Oké, okay, we zijn er klaar voor. Dus kom maar op, zou ik zeggen. Tot zover de evenementagenda bij CFM. Wil je alle evenementen nog een keer nalezen? Dan kan je gaan naar CFM TV, kanaal 40, digitaal-analoog, kanaal 45. En kijk in onze agenda, daar komen alle evenementen nogmaals langs. Het ritme van Zandborg, Zandborg, C -C -M -M. En hier is T-Gold en Wallpaper. Ik heb zo voort de, de single van Carol Emerald en a night like this. En daarmee is het uh, kwart voor vier geworden. Weet je wie ik vandaag mis? Joop van Nes. Ja, dat klopt. Want uh, dat had ik vergeten te vermelden toen wij om uh, um twee uur uh, de agenda voor vandaag doornamen. Ja, inderdaad, want uh, ik krijg al meerdere WhatsAppjes. Waar is Joop? Waar is Joop? Maar voor de volledigheidshalve, het amateurvoetbal is in Nederland afgelast. En waarom dat, als je zo naar buiten kijkt? Vanwege het mooie weer, waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. Dus uh, nee, er is geen voetbal vandaag. Dus uh, ik heb Joop ook uh, een prettige vakantie gewenst. We konden hij lekker twee dagen bijkomen. En uh, ik heb nog een ander kort uh, nieuws. En dat, gaat, dat betreft ZFM Zandvoort TV. Er schijnen toch een heleboel Zandvoorters nog niet op de hoogte te zijn van het feit... dat wij, ZFM, elke vrijdag van, zaterdag, of, van vrijdagmorgen... vrijdagmorgen 10 tot 12 ZFM Zandvoort TV uitzenden op het Text TV kanaal. En uh, onze eigen medewerker Roel van der Hof stelt in samenwerking met Rob Bossink... Uh, filmpjes samen, of die zijn door Rob Bossink samengesteld... en Roel die zet ze dan in een mooie volgorde. En zo kan u elke vrijdagmorgen tussen 10 en 12 op het kanaal van Text TV ZFM Zandvoort... getuigen zijn van, ik noem maar wat, Culinaire Zandvoort 2012. Uh, wat hadden we, hadden we nog meer? Uh, de opening van het strandseizoen 2012... En nog meer hele informatieve films. Dus elke vrijdag van 10 tot 12 op het Text TV kanaal. ZFM Zandvoort TV. Rob Bossink in samen met onze medewerker Roel van der Hof. ZFM Zandvoort op de televisie. En als je denkt van uh, ga ik langskomen op tv. Gewoon even kijken op ZFM Text TV. Daar staat de wekelijkse agenda op van uh, wat er allemaal langs gaat komen. Klopt. En uh, maar moeten we moeten weer vlug door. Want hebben we hebben ongelooflijk veel verzoekjes nu. Vlug door. Maar nog even zeggen dat we op uh, kanaal 40 digitaal zitten. En analoog 45. CfM TV op uh, vrijdagmorgen. Het verzoekje. Bibi King. We gaan blues doen. Blues. Oeh, daar hebben we wel even zin in, hè. O, lekker onderuit op de zaterdagmiddag. Met wat blues op de radio. on your you're in love with someone and you know that someone don't love you. It carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself. Then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn them. Walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say. Have done all you could do And you can't take no more Then you go downtown And you get your big baseball bat And you come back on the scene Where they both are still together And then you just go and kick down the door And as you kick down the door You just start beating the hell out of everybody That you can see Everybody that comes through the door And just as you make up your mind That you're gonna try to forgive them Then out comes another one of your friends And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smuggy smile on her face, then she look up at you and she say, If you ever think about me, oh, I think about you, babe. Oh, Blues bij CFM. We draaien hem op verzoek, eh, Albert Jan. Ja, en voor niemand minder dan onze trouwe luisteraar... die allebei onze 06-nummers heeft, hè? Kijk, kijk, dus kijk. hij kan aanvragen wat hij wil. En dat honoreren wij dan ook, hè? Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. We draaien meteen. Niet voor niets, hoor. Nee, ik nee, krijg, je krijg je niet dors van deze muziek. En... Hier was hij. BB King en Etta James. There's something on your mind. <middels>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 CRM. Zandvoort op zaterdag bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag en daarna weer een nieuwe aflevering van Entertainment for Yous. Gewoon blijf luisteren naar de Zandvoortse Radio. Hoor je alle lekkere muziek en informatie voor Zodvoort en de regio. En dit was Lisa Lois. En Lidl bij Lidl. Of weer het ene laatste plaatje wat betreft dit uur, robert Ja, zeker weten we. We hebben heerlijke verzoekjes gehad, hè? Zo, dat dacht uur. ik wel. En we hebben er nog even weer een klaar liggen, dus we zijn er nog niet door. Dus uh, mensen, nogmaals, wie ons uh, in bezit is van ons 06-nummers, dan wel van Rob, dan wat van mij. U bent van harte welkom om verzoekjes uh, uh, te Whatsappen. Whatsappen oh. of SNS. Wij gaan mee met onze tijd, hè? Whatsapp. Echt een social media. Nou, hier komt-ie dan. Barry White, my first, my last, my everything. Graag to tot zo meteen na vier uur. Dan zijn we er weer. Yeah. We've definitely got our fame together, don't we Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it... Myself slipping more and more ways. Let's slip a world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.